door al negens met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen flink te winnen. In Frankrijk, waar om acht uur de stemlokalen zijn gesloten... is de partij van Marine Le Pen zoals verwacht de grootste geworden... met ruim 30% van de stemmen. Dat is twee keer zoveel als de partij van president Macron. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden. Volgens de Exit Poll krijgt de AfD 16,5% van de stemmen. De Duitse Groenen leiden een groot verlies en de Christendemocraten blijven de grootste in Duitsland met bijna 30 procent. De sociaal-democratische SPD van bondskanselier Scholz haalt maar 14 procent van de stemmen. Inmiddels wordt ook meer duidelijk over hoe het Europees parlement eruit gaat zien nu alle lidstaten hebben gestemd. De radicaal-rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen zitten, is de grote winnaar van de verkiezingen met 62 zetels. Toch blijft het christendemocratische EVP de grootste... de partij waar onder meer het CDA en de ChristenUnie deel van uitmaken. Volgens de voorlopige resultaten wordt in België... niet het radicaalrechtse Vlaams Belang de grootste... maar de Vlaams-nationalistische NVA van Bart de Wever. Met drie kwart van de stemmen geteld voor de verkiezingen staat de NVA op winst. In de peilingen ging Vlaams Belang juist royaal aan kop. De liberale Open VLD van premier De Croo wordt gehalveerd. De bevelhebber van de Israëlische Gaza-divisie, generaal Avi Rosenfeld, heeft zijn ontslag ingediend. Hij vertrekt omdat hij de terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober niet heeft kunnen voorkomen. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat hij gefaald heeft in het beschermen van de leefgemeenschappen dicht bij de Gazastrook. Bij de terreuraanslagen werden 1200 mensen vermoord. Een groot deel van hen leefde in de grensdorpen die werden aangevallen.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 Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1597 hier op ZFM. Eens dus even kijken, we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwe muziek. En ja, we beginnen met Masako. Deze ja, uh, Aziatische dame. Ik weet niet precies waar ze vandaan komt. Maar uh, die speelt piano. Dat doet ze al jarenlang en niet onverdienstelijk. Het Lost, There Found, Hair. Dat is haar laatste album. William Thompson die komt met Lighthouse achteraan. En dan eens dus even kijken. Dan gaan we terug in de tijd. Dan moet ik even mijn uh, uh, muis even pakken. Ja, en dan hebben we vanaf track 7, track 6. David Waller, ja, is altijd een goede bekende van ons... Even kijken, hoe heet dat album ook weer? Dat is uh, Mosaïquia. En daarachter komt Eros met... Uh, nou, Mythos met Eros. <laughs> Zo is het. Dat hebben we dan toch nog wat dames. Lynn Trudeau op piano. En we sluiten af met... Oh ja, Darlene Koldenhoven met Roma Tones. Uh, trouwens een heel mooi, uh, mooie trek. Uh, Darlene die zingt vaak. Uh, maar uh, dit is een instrumentaal nummer. We sluiten af met een 10 minuten durend nummer van Juvel Ron, de Crown Chakra. En dat is uh, helemaal te horen op peacefulradio.info. Uh, ik wens je heel veel luisterplezier.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 and an electronic musician from the Gold Coast, Australia. You're about to hear one of my latest tracks. If you'd like to know more about my music, I invite you to visit my website, www.jimottaway.com That's j i m o t t a w a ycom Enjoy listening to Peaceful Radio.